Hoe kom je daarbij? Ik sprokkel. boomwortels. Uh, Oeh, oh, ik merk nooit af dat dit een boomwortel is. En hij zit inderdaad nogal wel zo tamelijk vast ook. Maar hij was zo mooi van vorm, hè? zo recht en glad. Ik dacht eerst dat... De... <klaar>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 Is dat Rijn niet weet waar het om gaat? Maar toch, als Rijn toevallig nou eens net vond wat er opgespoord moet worden, wat dan? Op een holletje rept Oehoeboeru zich verder, links en rechts kijkend naar takken en stokken en staven. Met zijn spreekwoordelijke uilenrust is het gedaan. Oehoeboeru voelt zich niet meer zo zeker van zichzelf.